en zou het liefst in haar tuin in Centro P. begraven willen worden, zegt een vriendin. En even opletten, vanaf volgend jaar veranderen de regels voor PMD-afval. Plastic en aluminium koffiecapsules mogen dan ook in de PMD-bak... net als bijvoorbeeld huishoudelijke spuitbussen. Het idee is dat afvalscheiden zo makkelijker wordt... en dat er daardoor meer gerecycled kan worden.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 Ja. Ik zou je graag een advies geven, maar ik merk dat mijn kennis niet toereikend is. <laughs> dat heb je wel eens vaker gezegd, denk ik. Ja. ik Oké, okay, nou ja, goed, ik vroeg me gewoon. Die, die, die, die koffiecups, die gooi ik daar dus altijd al bij. Maar ja, dat, dat, dat bij ons mag nou, Dat mag je in ieder geval blijven doen. Ja, dat mag blijven, heel goed. Even kijken naar het uh, verkeer. Het is wat druk op de A7 op de Afsluitdijk richting Noord-Holland. 11 minuten voor de sluizen. De A12 voor de grens met Duitsland heb je zo'n uh, 12 minuten. En kom je juist uit Duitsland richting Arnhem heb je... Een een half uur voor Duiven. Dan de A28, amersfoort Vevers. Wolle Noord, ongeval 15 minuten. De A59 vanuit Zonshil richting Den Bos tussen het knooppunt Zonshil en Made 21 minuten. De A73, maas Pracht. voor maas een half uur komt een ongeluk. Controles langs de weg A4 Amsterdam-Leiden, 8.4 A12, Gouden Utrecht, 51.1. Dan de A15, Nijmegen-Ochten, 162. En de A58, Berghof Zoom-Groes, 125.4.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 Top duizend. Al teizoen. Die dood is wel. Ja, al teizoen zijn er ook bij. Ja, Even knallen. Ja, even knallen. Zeker met de Blues Brothers. Zometeen na Bruno Mars met Traven Beko. 015-08 I wanna be a billionaire So fucking bad By all of the things I never had I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen close my eyes I see my name in shiny lights yeah a different city every night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 Je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 So put it in I wanna be a billionaire So fucking bad oh, yeah. Buy all of the things I never had Buy everything <laughs> I wanna be on the cover of Forbes magazine Smiling next to Oprah and the Queen What up, Oprah? <laughs> oh, every time I close my eyes What you see? What you see, I see my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 Everybody needs somebody to love in The Party Top 1000. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. 10.000 euro staat er op het spel. Eén koffer, één stem en dan die 10.000 euro die je kan winnen... als je raadt van wie de stem is die bij die koffer hoort. Fabio uit Heemskerk, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Jij zat in een meeting en nu ben je even op de gang gaan staan... Ja, ja, zo groot is de overtuiging. Dus uh, we moeten het proberen. Wat, wat voor smoes heb je gebruikt om uit die meeting te gaan? Uh, ja, geen smoes eigenlijk. Ongezegd, dit moet even moet eventjes ja. op de radio even geld winnen. Ja, heel even. Heb ik nog een vraag. Wie gaat er nou op maandag 29 we nog een meeting doen? Ja, genoeg mensen helaas. Wat moet er nog besproken worden dan allemaal? Yes, van alles. <laughs> Klanten. <laughs> oké, oh ja, oké. Okay. Okay. Fabio, we hebben die koffer open. Er hoort één stem bij. Daar gaan we nu één keer naar luisteren. Procent. Yo. En je bent zo zeker van je zaak, zei je. Dan ben ik heel benieuwd van wie is die stem? Ik denk dat die van Hans Kraaij junior is. Nou, vind ik geen slechte gedachte. De voetballen, de voetbalverslaggever van de, wat is het, de ISBN, geloof ik tegenwoordig. We gaan, we gaan nu luisteren, we gaan nu checken. Het, is goed. het antwoord is fout. Zeg maar gewoon dat je gewonnen hebt daar, dan had uh, het nog een reden hè, dat je weg bent gaan lopen. Precies. Ja. <laughs> Fabio, dankjewel dat je er was. Dank voor het meespelen. Krijg je wel de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Dat was leuk. 538 stemmenjacht. En zo, nou de koffer hoeft niet dicht, want er is nog maar één, uh, ja één koffer. Eén koffer is er maar. Je kan je wel uh, This is my aanmelden als kandidaat. Dat doe je via 538.nl. 92. Jepsen en call me, maybe bij 538 oh, in de party op duizend. batterijs op, even wisselen, even een nieuw, nieuwe batterijtje pakken, zometeen Rob de Nijs banger hart op 490 dit is uh, Faruco en Pepas. Zo, in Hij Dit jaar zijn gaan hemelen. Want een gek jaar was het wel, hè, wat dat betreft. En het jaar is nog niet om. Nou, we hopen dat het hierbij blijft. Een van de grootste Nederlandse bands ooit. Begon als coverband tot hun zanger, ineens zegt: hey, ik heb een eigen liedje geschreven, zullen we die eens proberen? Je hoort zo, welke band dat overkwam, en ja, en groot zijn ze, dat ga je zo horen. Luister naar 538 en start het nieuwe jaar met 10.000 euro. Eindejaarseditie van de 538 Stemmenjacht Eén koffer, één stem Eén jackpot Doe mee en meld je aan op 538.nl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 En nog meer voordeel: 10 ovenverse oliebollen naturellen met krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro.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 Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg boekzeel. 538, hier de party never 538, party tot 1000. Jazeker, dualip aan. Radio 538, 489. De had op papier kunnen eindigen als een cover act. Want voor een van hun eerste optreden studeerden ze nummers in... van de Red Hot Chili Peppers en de Spin Doctors. Maar ja, dan komt hun zanger binnen... en die bekent dat hij de nummers niet heeft geoefend. Maar hij zegt, ja, ik heb, een, ik heb een eigen lied geschreven. Zullen we die een keer proberen? Het eigen liedje was The Way I Do... dat een half jaar later de eerste single van de band zou worden. De eerste eigen single. En nu... Link wat jaren verder. En inmiddels zelfs een andere zanger schieten hun eigen hits nog steeds door het dak. Het is het succesverhaal van Direct in een notendop. Je hoort ze nu maar het Oh My God It's Happening. Dit is de Party Top 1000 bij 58. and feel again You can choose to let it go Embrace the inner skin Tot to 1000! Just lovely op duizend bij 538 richting oudjaarsavond met de duizend lekkerste partyhits van D-Light en Groovers in the Heart nu uh, op 486. en Deze man had een uh, goed einde van zijn jaar. Eindelijk is al die romslomp voorbij rondom zijn rechtszaak. Marco Borsato, vrij zijn, hoe toepasselijk, nummer 485. Aanzij de zachte haren van een langs haar gezicht. En bracht een jaar, maar zoveel ouder in dit licht. Iedereen loopt om haar heen, maar niemand komt dichtbij. Misschien een dag, misschien een jaar, misschien wel nooit meer vrij. Totdat de ochtend haar weer nieuwe kansen brengt. Juist al die dingen doen die bijna ieder ander mag doen. Top duizend. 484. naar Mel, zijn nieuwste. Rivers is de 538 Dance deze week, hoort oh, Dus nog niet in de Party Top 1000, maar wie weet dat dat nog een keertje gebeurt. Zometeen, Bas en Dylan en Eva natuurlijk, met het nieuws. Ja, een opvallende oproep van president Poetin met het oog op de vredesonderhandelingen, Oh, jee toch. Nou, is ook zo'n gezellige man ook. Ja, ja. Ja. Zometeen in de 538 Party Top 1000.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 Voor je energiezaken wil je geen moeite doen.